10 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de zaak van de aanslag in Boston eisen de openbaar aanklagers... de doodstraf tegen Jagar Charnayev, een van de daders. De Amerikaanse minister van Justitie heeft daarvoor toestemming gegeven. Charnayev en zijn broer Tamar Lan lieten vorig jaar april... bij de finish van de marathon in Boston zelfgemaakte bommen ontploffen. Daar kwamen drie mensen om het leven en raakten 260 mensen gewond. Na een klopjacht van drie dagen kwam het tot een vuurgevecht... tussen de gevluchte broers en de politie... Daarbij kwam met Tamalan een agent om het leven. Jagar raakte zwaar gewond. Een man van 83 die verdacht wordt van moord op zijn 86-jarige vrouw... is op last van de rechtbank voorlopig vrijgelaten. De man uit Doorn zou zijn vrouw hebben gewurgd... volgens een advocaat omdat hij haar lijden niet langer kon aanzien. Het OM vindt de beslissing van de rechter onbegrijpelijk. De vrouw had de ziekte van Parkinson en er was sprake van beginnende dementie. Maar er is volgens het OM geen enkele aanwijzing dat het slachtoffer niet meer wilde leven. De rechter vindt dat de persoonlijke belangen van de man zwaarder wegen dan die van de samenleving. De rechtbank zal zijn zaak waarschijnlijk nog voor de zomer behandelen. De return in de kwartfinales van de Spaanse beker tussen Racing Santander en Real Sociedad... heeft slechts Luttele seconden geduurd. De ploeg van Racing Santander weigerde te spelen. Ze is een kwaad dat ze al maanden geen salaris krijgen. De scheidsrechter liet het bekerduel aftrappen, waarna de spelers van de thuisploeg in een kring om de middencirkel gingen staan. De scheidsrechter staakte daarop de wedstrijd. Het weer dan. Vannacht op veel plaatsen temperaturen onder nul, tot min 4. Morgen, zonnige periode, dan vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking. Het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal.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 De hippies en de provo's. De poeg en de Solex. De beste muziek. Herleef de jaren 60 opnieuw. Een week lang op Radio 5 Nostalgia. Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl.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 Pop. Yes. Klassiek. Literatuur. ballet, Dans. Cultura24. Gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design. Schilderkunst. beeldhouw, Opera. Op Cultura24. Alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur. Poëzie. Theater. Film. Animatie. Drama. Cultura24. Verrassend veel cultuur. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Langs de lijnen met Robert Meder Ja, goedenavond. Feyenoord speelt morgenavond in de Kuip tegen Vitesse. Ronald Koeman kreeg in de aanloop naar de topper een hoop kritiek over zich heen... na het verlies van zijn ploeg tegen ADO Den Haag. Daar was de Feyenoord-trainer niet altijd even blij mee. Nou, kritiek mag je leven, maar er komt heel vaak heel veel dingen komen daarbij. Er worden dingen gesuggereerd. En ja, dan denk ik van... Uh, de het Ennis Davis Cup team tennist morgen tegen het ijzersterke Tsjechië met onder meer de wereldtopper Thomas Berdych. Maar de Tsjech denkt niet dat het een makkie wordt tegen Oranje. On the paper it looks kind of easy, but then when you go on the court and you start to play matches it's it's a different story and it's very difficult. En het Olympisch dorp in Sochi werd vandaag geopend, De Amerikaanse schaatser Shani Davis was er ook bij. I've always loved Russia. Russia, I have no problems with Russia. Russia is a great place. En straks hoort u waarom Davis zo van Rusland houdt. En bovendien gaan we natuurlijk bellen met Spanje... over dat opmerkelijke duel tussen Sociedad en Santander... waarover u net al hoorde in het nieuws. Dat duel duurde dus maar een paar seconden. Eerste Nederlandse betaalde voetbal, want het verlies heeft zich de afgelopen, het afgelopen seizoen gestabiliseerd. In de Eredivisie bedroeg het negatieve bedrijfsresultaat 18,6 miljoen euro. In de Jupiler League was dat 6,6 miljoen. Verslaggever Louis Dekker ging langs bij de financieel verantwoordelijke van De Graafschap, Roda SC en FC Eindhoven. Drie clubs die het financieel erg moeilijk hebben gehad de laatste jaren. Maar eerst sprak Dekker met directeur Eredivisie-CV Frank Rutte. Het betaald voetbal in Nederland is gezond aan het worden, dat is het verhaal. hè? Ja, en we, we zijn van de intensive care af en we zijn zelfs van de, de gewone recovery af. Alleen we moeten wel zorgen dat we regelmatig naar het ziekenhuis blijven gaan. Zodat we ook de check doen dat we ook gezond blijven. Er is verlies gedraaid als we SEC naar de cijfers kijken. Dik 18 miljoen, dat is meer dan vorig jaar. En toch zegt u, nee hoor, dit is niet zorgwekkend. Leg dat eens uit. Bedrijfsresultaten zijn inderdaad negatief.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 Ik ben vandaag heel erg tevreden, mag ik zeggen. We hebben vanmorgen aangekondigd dat onze spits Piotr Particek is verkocht. Hij gaat naar Engeland. U heeft weinig geslapen? Ik heb erg weinig geslapen en dan moet ik zeggen de laatste week al. Het was een, een lange aanloop, maar erg tevreden. Want dat betekent, ja, natuurlijk staat er dan eerst. We vinden het heel jammer dat dit seizoen niet afmaakt. Maar voor de gezondheid van de club en voor de begroting is het natuurlijk fantastisch. Is zeker fantastisch. En dit zijn de extraatjes. Daar blijft een uh, substantieel deel bij de club hangen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Hoeveel? Over de hoogte van het bedrag doen wij geen uitspraken. Maar voor ons is het een substantieel bedrag. Het tekort dat u heeft is wat minder groot geworden. Dat is helemaal correct. Marcel van den Bunder, u bent algemeen directeur van Roda... Simpel gezegd, veel clubs hebben de afgelopen jaren... veel te veel uitgegeven, op grote voet geleefd... en nu, nu is iedereen realistischer, voorzichtiger. Ja, veel voorzichtiger en dus inderdaad ook veel realistischer. Ik heb geen waardeoordeel over wat er vroeger gebeurde. Het was een teken destijds. Het gebeurde in, niet alleen in Nederland, maar in, in de hele wereld met voetbal. Blijkbaar kon dat toen... Nu niet meer. Uh, en uh, ja, er komt een normalisering. En daar zijn we heel, heel hard mee bezig. De komst van Rupert Murdoch, Fox, de media, Gelden. Daar bent u als club hartstikke blij mee. Ja, wij denken dat de rechten, uh, de mediarechten... op dit moment uh, voor, uh, op, de, op de juiste waarde geschat worden. En uh, dat betekent dus dat wij uh, uh, meer geld krijgen. De mediabaten heet dat, hè? 73% meer dan het jaar daarvoor. Ja, maar dan moet je eigenlijk naar de jaren daarvoor kijken. Uh, toen is het echt een enorme dip geweest. Ik denk dat uh, de, de rechten in Nederland uh, absoluut ondergewaardeerd waren. Die komen nu weer... Uh, uh, die, ook die worden genormaliseerd. Dus, uh, maar ja, zet het af tegen Engeland, dan is het nog steeds een schijntje. Kan Roda nog kopje ondergaan? Iedere club kan kopje ondergaan. Uh, maar uh, wij kunnen uh, op dit moment heel erg goed uh, zwemmen. En ook heel goed ons adem inhouden. Dus we komen ook alweer boven. Eindhoven, FC Eindhoven, heeft een penningmeester... Tom Kuiper, de penningmeester en dus vrijwilliger. En dus inderdaad vrijwillig, volledig onbezoldigd bestuurder binnen de club FC Eindhoven, ja. Iemand moet het doen. Eh, ja, en zo zijn we ondertussen, hebben we er tien kunnen vinden in het bestuur die dat onbezoldig doen, ja. Als je kijkt naar betaald voetbal in Nederland, zie je heel duidelijke scheidingen. Er zijn clubs die hartstikke gezond zijn, er zijn er ook die zware tijden beleven. Hoe zit dat in Eindhoven? Uh, ja, wij komen natuurlijk vanuit een, echt een, een heel diep dal... waarin we eigenlijk op het punt stonden dat de, dat de licentie ingetrokken werd... en we nagenoeg uh, zo goed als failliet waren daar is een reddingsactie opgezet door een aantal uh, oud-bestuursleden en mensen die een de club een warm hart uh, toedragen. Vrijwilligers? Uh, ook vrijwilligers, inderdaad. Uh, en met die, uh, met, met die mensen die hebben we ervoor gezorgd dat er een groot deel van de schulden weggepoetst werden. Die hebben eigenlijk de club uh, nagenoeg schuldenvrij gemaakt. En toen hebben ze gezegd, ja, nu moet er iemand, een jong bestuur komen, uh, die de, de kar uh, kan uh, en wil trekken en die er uh, iets moois van kan maken. Want ja, vanaf 1909 bestaat de club en dat is zonde om daar uh, net na 100 jaar bestaan uh, zomaar afscheid van te nemen. Onze club mag nooit verloren gaan. Zo is het inderdaad. Ja. <laughs> Als u nu de directeur van de Eredivisie hoort zeggen... dat het betaald voetbal weer behoorlijk gezond aan het worden is in Nederland. Herkent u dat beeld? Vanuit Jubilee League zeker. Omdat we zien dat um, de, de, de begrotingen en dat soort dingen allemaal genormaliseerd worden. Dus uh, de, de salarissen dalen. De spelersalarissen dalen. Mensen kijken echt naar meer naar lange termijn. En dan eh, kijk ik vooral vanaf zijn Eindhoven, weet ik het, binnenuit. En in collegiaal overleg met andere bestuurders begrijp ik dat alle clubs eh, daarmee bezig zijn. Alleen dat betekent wel, dat, ja, dat heeft tijd nodig. En dat betekent ook dat in een tijd van crisis, waarin je zeg maar 15% volgens mij in de MKB failliet gaat, ja, dat de voetbaltak daar ook iets van merkt. En vooral de Super League. En de tering naar de nering moet zetten. Ja, ja, eens. Ja, klopt. De financieel verantwoordelijke van FC Eindhoven als laatste. Daarvoor die van de Graafschap en Rode C. En daar weer voor de directeur in de divisie CV, Frank Rutten, in gesprek met Louis Dekker. 10 minuten over 10, radio 1, NOS langs de lijn. De Davis Cup. Uh, morgen, Davis Cup team, staat voor een weekende. Met een enorme zware opgave. In de eerste wedstrijd in de Davis Cup speelt het in Ostrava... tegen de titelverdediger Tsjechië. Winnen van dat team zal een hele klus worden. Captain Jan Siemerink is daarvan doordrongen. Nou, het allerbelangrijkste is dat, uh, uh, zeg maar dat de voorbereiding gewoon normaal gaat als anders. Dat, dat daar uh, alles uh, gegeven wordt om je eigen optimaal voor te bereiden op de dag dat je moet spelen. Nou, dat gaat tot nu toe allemaal goed. Het tweede belangrijke is dat je met elkaar geloof in moet hebben dat het gewoon kan. Nee, dus in principe zijn alle ingrediënten aanwezig voor uh, misschien wel een stuntje? Nou, een stuntje... kijk. Uh, dat is eigenlijk het gevoel van als je goed gaat spelen. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we goed spelen. Want dat zal zowel voor Robin als voor Igor noodzakelijk zijn... om, uh, om iets te kunnen doen tegen deze spelers. Uh, als we dat voor elkaar krijgen, hè, dat je goed speelt... en ook het geloof hebt van oké, okay, dan kan je gewoon winnen... Nou, dan weet je het nooit. Echt, uh, eh, Berry uh, heeft ook verloren van Timo de Bakker... hij heeft ook verloren van Robin Hazen... Um, dus alles is mogelijk. Igor heeft ook van Tsonga gewonnen... in Ahoy bijvoorbeeld, in min of meer dezelfde omstandigheden. Dus het gaat om het geloof en, en dan je beste tennis spelen... en dan is alles mogelijk. Captain Jan Simmerink, Mark Brasser in Ostrava. Dag Mark. Um, Goedenavond, Robert. Ja, geloof houden in een goed resultaat. Dat zou ik ook zeggen als ik hem was. Dat is natuurlijk ook de uitgangspositie. Maar het klinkt wel een beetje als de underdog... die aan de vooravond zichzelf een beetje moet probeert in te praten. Ik denk dat er geen uh, sporter is die uh, de baan opstapt... of het veld instapt met, met, met het idee... of in ieder geval zich zo uitgesproken heeft... van dit is een, een, een, een onbegonnen zaak. Ik bedoel, zo, ja, dat, dat zit niet in een sportman. Je gaat jezelf natuurlijk niet van tevoren de put in praten... of zeggen we maar van nou, we hebben hier niks te zoeken, uh, et cetera. Dat kan inderdaad van alles gebeuren. Daar heeft Jan Simerik helemaal gelijk in. We hoeven alleen nog maar een paar dagen terug te gaan... naar de finale van de Australian Open... waar we toch allemaal dachten dat Rafael Nadal... dat wel even makkelijk zou gaan winnen. Nou ja, uh, dat, dat gebeurde dus niet... Werd Wawrinka, Nou, dat, dat had niemand verwacht. Voorafgaand aan het toernooi helemaal niet. Dus het is, het is inderdaad, uh, moet in praten. Het is hopen op het beste. Het is inderdaad, wat Jan zegt, uh, ja, je, je beste tennis spelen. Uh, dat zal een hele klus worden. En dan hopen dat dat genoeg is om, om partijen te winnen. Ja, nou hoorde ik uh, Simonik zeggen dat Haarse ooit een keer van uh, Berry heeft gewonnen. Waarom, waarom spelen ze dan niet tegen elkaar? Ja, dat is, nou, ze gaan zondag tegen elkaar spelen. Het, het is zo bepaald dat op de openingsdag morgen dus de, nummers twee, eh, of de nummer 2 van een land tegen de nummer 1 van het andere land speelt. Okay. Nou ja, Haase is de kopman, dus die speelt tegen Stepanek. Nou, dan heeft de loting bepaald dat dat dan de eerste partij van de dag is. Daar wordt wel om geloot. En dan zal het zo zijn dat op zondag de kopmannen elkaar gaan treffen, mocht er een zondagpartij komen. En dat, ja, dat is dan de eerste partij op de zondag. Dus dat ja. is dan Haase tegen, tegen Berdy. Ja, zo wordt het bepaald, ja. Goed. Goed, nou ja, je zei al Haarzen tegen Stepanek. Uh, de eerste partij en Haarzen vindt het prettig dat hij als eerste de baan op mag. Ja, op zich is het wel fijn. Want uh, je weet gewoon dat je exact om drie uur kan spelen. Dus de hele voorbereiding is iets makkelijker. Je gaat gewoon inspelen, je gaat eten en, uh, en, en je gaat de baan op. Um, als je natuurlijk niet de tweede wedstrijd uh, speelt, dan weet je niet. Het ja, wordt drie zetten, vier, vijf, uh, anderhalf uur, vier uur. Je weet het niet. En, en dat maakt het uh, moeilijker om de tweede partij te spelen. Maar ja, uiteindelijk ben je het ook als tennisser wel gewend. En, uh, en ja, uh, het, is, het is zoals het is. En op zich is het voor mij fijn dat ik nu gewoon om drie uur begin. Nou, dat is mooi voor Hazen. Maar heeft hij een kans tegen Stepanek? Nou ja, kans heeft hij uh, altijd. Het is wel zo dat Stepanek, ja, die hoef je eigenlijk niet zo heel veel meer uit te leggen over tennis. En zeker niet over Davis Cup tennis. Het is de man die de laatste twee jaar... Het beslissende punt voor Tsjechië in de vijfde wedstrijd heeft binnengeslagen. Tsjechië tweevoudig winnaar van de Davis Cup de afgelopen jaren. Um, het, ja, Robin zal inderdaad zijn beste tennis moeten spelen. Um, het, het probleem is alleen wel, Ja, hij zegt dat het in de training goed gaat en hij heeft heel veel zelfvertrouwen, tenminste dat spreekt hij uit, maar als we even gaan kijken naar de resultaten van de Nederlanders, niet alleen van Robin Haasen, maar ook van Igor Seisling, in ATP toernooien dit jaar, dan staan ze allebei op nul. Ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Australiën Open niet, voorbereiding op de Australian Open niet. Dus ja, het mag in de training dan allemaal wel uh, goed lopen. Het moet er morgen wel uh, uitkomen. 7000 man in de Chess Arena. Nou ja, uh, 250 uit Nederland. Maar goed, Stepanek kan dat publiek ook bespelen. Hebben we ook vaker van hem gezien. Heeft die ervaring. Aan de andere kant, hij is wel 35 jaar. Wat blessuriger, gevoeliger. Huh? Uh, de baan is ietsje trager dan, dan uh, de Nederlanders hadden verwacht. Dat kan in het voordeel zijn van Haasen. Die graag op een ietsje tragere baan speelt. Uh, Stepanek is een echte aanvaller. He, die, die snel wil spelen, snel naar het net wil komen. Nou, Als de baan wat trager is, kan dat in het voordeel werken van, van Robin Hazen. Maar goed, hij zal nu wel een keer moeten laten zien... Inderdaad, dat, dat, dat wat hij zegt, wat er in de training gebeurt... dat hij goed staat te spelen. Ja, dat zal er dan wel in de wedstrijd uit moeten komen. Ja. De tweede partij, Zeisling tegen Berdy. Zeisling weet wat hij kan verwachten. Ik heb nooit eerder tegen hem gespeeld, wel tegen Stepanek. Dus die zal hem wel het een en ander vertellen. Maar uh, ja, ik denk dat ik zijn spel ietsje beter ken dan hij mijn spel. Ja. Wat ga je doen morgen? Met wat voor plan ga je, die, ga je die baan op? Nou, in eerste instantie wil ik gewoon mijn eigen spel spelen, aanvallend tennis laten zien. En uh, als ik dan uh, tijdens de wedstrijden uh, wat dingen opmerk die, uh, die uh, um, misschien van wat mindere kwaliteit zijn bij hem... dan zal ik die proberen op te zoeken. Een kwestie van dan anticiperen dus morgen? Ook zeker, ja. Stuntje? Waarom niet? Ja, daarom. Dat dus is de goede instelling. Waarom niet? Lekker aanvallend beginnen morgen. Uh, Berdy komt net uit Australië... waar hij de halve finale heeft uh, gehaald. Zoals jij al vertelde, volgens mij net. Kan hem dat nog parten spelen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb hem vandaag zien trainen. Dat is uh, verder prima. De, de enige, maar, ja, misschien ietsje vermoeid, maar goed, hij uh, zal rustig aangedaan hebben in de trainingen. De, de, ja, de klimatologische omstandigheden, hij gaat van nou, plus 30, 40 in Melbourne, gaat hij hier? Nou, het is hier onder nul in Ostrava. Maar goed, daar zijn die jongens ook aan gewend. Dat doen ze eigenlijk het hele jaar al. Nee, nou, ja, als, als, als er morgen een puntje komt, dan, uh, ja, je, kijk, je moet gewoon over dit, dit toernooi of, of over dit weekend kun je zeggen dat Bernie gewoon een maatje te groot is voor bij in Nederlanders. Zowel van Sijsling als van Hazen. Dus je moet hopen dat je morgen een punt pakt, hè, dat je dan in ieder geval de zondag haalt en dat er ook wat druk bij de Tsjech op dat dubbel komt te liggen van zaterdag. Nou Ja, goed. En dan, maar... In principe is Berdig te goed. Halve finale Australian Open. Eh, tegenover eh, nul ATP overwinningen van Haas en Zeisling. Ja, dat, dat zijn duidelijke cijfers. Dat, dat, dat, tuurlijk is hij eh, Zijsling, Stapt hij de baan op. in de Amsterdamse bravoeren van. Misschien een stuntje En ik ga mijn eigen spel spelen. Maar datzelfde geldt. Wat ik net zei over Robin Haas. Het moet dan hm. morgen wel even gebeuren. Zijn beste spel. En dan nog. Denk ik dat het niet genoeg is om hm. te winnen van Berdig. Nou ja goed. Eh, Berdig weet ook zelf wel dat Tsjechië eh, op papier beter is dan Nederland. Maar dat. Zegt volgens hem helemaal niks hoor in de Davis Cup. No definitely not. I mean een Davis Cup and uh, after those many years that I've been in the team and uh, I had all those experience. I experienced uh, you know so many matches that uh, on the paper it looks kind of easy but then when you go on the court and you start to play matches it's it's a ja, different story and it's very difficult so you know it's it's going to be the same thing the only the only way we have it's home crowd our surface and and that's it but we we definitely going to need to fight for three points and that's that's our plan. geen onderschatting dus ook van die kant in ieder geval. Um, slotconclusie als het morgenavond 1-1 staat, hebben we het goed gedaan. Als we de zondag halen, Robert, inderdaad... en dat zou betekenen dan dat het 1-1... Uh, e &E, nou ja, goed, dat, ik bedoel dat, uh, dubbel dat punt zou ook uh, op het dubbel op uh, zaterdag gehaald kunnen worden. Maar inderdaad, als Nederland de zondag haalt, dat we zondag nog in de race zitten, dat het zondag nog ergens om gaat, dan hebben we het inderdaad goed gedaan. Dankjewel, Mark Brassen vanuit Ostrava over uh, de Davis Cup. Wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië die morgen begint. Ronald Koeman beleefde geen makkelijke week. De Feyenoord-trainer verloor eerst met zijn ploeg van ADO Den Haag... kreeg daarna flink wat kritiek en tot slot vond icoon Willem van Hadegem... dat Koeman eens een keer duidelijk moet zijn over de toekomst. Over zijn toekomst bij Feyenoord met name. Morgen speelt Feyenoord tegen Vitesse en Ragnar Niemeijer sprak met Koeman. Heeft u het gevoel dat Feyenoord een beetje... onder het vergrootglas ligt zo de laatste week? Nou, aan de ene kant niet... Want als je een bepaalde ambitie hebt, dan, uh, dan mag je ook zo uh, begeleid of beschreven worden. Maar als we Ado hadden gewonnen en zo dicht ligt het bij elkaar, dan hadden we meer punten gehad als in de afgelopen twee seizoenen. En nu even niet. Of een punt minder of twee punten minder. En ja, daar moet je doorheen prikken. Uh, wij zijn gewend. Uh, dat wij hier in, in bij Feyenoord op een bepaalde manier benaderd worden... dat kan ik niet veranderen. Ik kan er wat van vinden. Maar dat is de politiek hier wat hier gaande is. En dat, dat kan ik niet veranderen. Alleen, ik constateer wel dingen in dat opzicht. Uh, is die benadering dan licht kritisch? Of misschien wel meer dan dat? Nou, die is kritisch, maar dat mag. Dat we. Nou, nou, kritiek mag je leven. Maar er komt heel vaak heel veel dingen komen daarbij. Er worden dingen gesuggereerd dingen beschreven. Nou ja, of de record, of hoe je het allemaal noemen wilt. En ja, dan denk ik van uh, kleuterklas. Uh, Ergert u zich nog, uh, hoe reageert u op de critici... die dan het allemaal beter weten? En Van Hanegem die dan zegt, uh, hij moet duidelijkheid geven. Want dat is het grote probleem? Nou ja, dat is iedereen zo goed recht om, uh, om te schrijven. Maar je denkt toch niet dat de spelersgroep van Feyenoord... voor Utrecht er anders in zat dan voor ADO? En toen wisten ze voor Utrecht wist dus ook niet... wat. Ik ga doen. En een week later weten ze dat ook niet. En uh, morgenavond weten ze dat ook niet. Ja. Ja, doe maar. Uh, ja, ik, ik wil de vraag toch even stellen. Wanneer, wanneer gaat u daar iets over zeggen? De eerste week februari is uh, al heel lang gecommuniceerd. Ja, die, die staat nog steeds... Wat dat ja, dat is niet veranderd, nee. Het is wel heel snel al. Nou, blijkbaar niet. Volgende week toch, bijna? Ja, het is, uh, het is 30 januari. de ja, beslissing is wel genomen, neem ik vrouw aan het jarig. Nou, alvast gefeliciteerd, ja, brengt u het over alstublieft. Maar okay. dat, uh, <lacht> dat is, ja, alles is dus al rond. Iedereen weet al hoe of wat dus. Want dat is geen geheim meer dan intern. <lacht> nou ja, <lacht> eerste week februari hebben we gezegd komen we naar buiten. Dus of dat gesprek is geweest of, of niet is geweest, dat uh, laat ik in het midden. En wat vond u eigenlijk een beetje... Het meest irritant waren dat Van Hanegem of de bedweters? Nee, nou ja, als ik het moet hebben over irritante mensen dan, uh, in de huh? voetbalrij, dan, uh, dan zie ik iedere dag op tv wel iemand. Het, dat, en rugnummers? Nee, maar daar moet je, moet je boven staan. Is het nog steeds een wedstrijd om de titel, wat u betreft, uh, morgenavond? Nou, meer voor Vitesse dan voor ons, want de situatie is dat we zeven punten achter staan. Ja. Ik denk dat Ajax dat niet zomaar weggeeft. Maar het is wel een feit van, uh, dat je dichter bij Vitesse kunt komen. Kijk altijd naar de eerste die je boven staat en die je tegenkomt. Nou, daar kun je dichterbij van komen. En, en dan kun je misschien weer op iets meer richten dan op dit moment. En dat begint morgenavond. Ja. moet defensief goed zitten. Jullie hebben meer tegengoals dan Cambuur. Oh, dat weet ik niet. Schrikken? Nou ja, dat, is wel, dat zou niet zo mogen, nee. Maar is de boodschap inmiddels duidelijk bij die mannen? Nou, we hebben vaak wel fases gehad dat we te makkelijk uh, tegenkoos krijgen. Dat, dat ligt niet alleen zozeer aan een verdediger... maar het ligt eigenlijk ook aan je middenveld. En, en als we daarin niet goed staan, omdat we ook aanvallend spelen... Hè, uh, en met aanvallende backs, ja, dan, dan moet dat verdedigend goed staan. Anders, anders ben je kwetsbaar, en dat was tegen ADO ook. Ronald Koeman, de Feyenoord-trainer over de wedstrijd van morgen tegen Vitesse. Vitesse-speler Kelvin Leerdam speelde vorig seizoen nog voor de Rotterdammers. Verslaggever Richard van der Maanden vroeg de middenvelder of de wedstrijd van morgen daarom extra speciaal is. Ja, het is mijn oude club en mijn oude teamgenoten en mijn oude trainers. Dus. Ja, het, is, het is toch misschien wel iets speciaals en, uh, in een stadion waar ik vijf jaar heb gespeeld. Het is wel leuk om daar terug te komen. Wat is volgens jou het verschil tussen Feyenoord en Vitesse? Ja, ik denk dat wij uh, misschien bepaalde... Ja, de meeste wedstrijden beter gespeeld hebben... beter voetbal hebben laten zien dan Feyenoord. Maar uh, ja, morgen is weer een andere wedstrijd. Dat, dat zegt niet zoveel morgen. Want Feyenoord gaat natuurlijk uh, willen reageren... op, ne op de nederlaag die ze hebben geleden tegen, tegen ADO. Dus uh, ik verwacht heel veel strijd. En uh, daar zullen wij mee moeten gaan. En hopelijk zal het voetbal uiteindelijk winnen van strijd. Ja, die strijd leverden ze niet in de eerste helft in Den Haag. <laughs> nee, ja, ik heb die wedstrijd gezien... Uh, en, uh, het was niet, het was niet, het was niet uh, wat Feyenoord kan laten zien, want ik heb de week daarvoor ook Feyenoord-Utrecht gezien. En... Waren ze oppermachtig? Ja, toen waren ze supergoed en uh, toen waren ze echt goed. En... Ja, dat hadden ze graag ook tegen aarde willen laten zien. Dus ze hebben eigenlijk onnodig punten verloren, net zoals wij tegen NEC. Maar... Ja, ze zullen ik denk hetzelfde willen laten zien als dat ze tegen Utrecht hebben gezien. Alleen uh, denk, ik wel, denk ik wel dat wij ja, een paar klassen beter zijn dan Utrecht. Is er ook een verschil in druk en dan vooral bedoel ik bij de achterban tussen Feyenoord en Vitesse? Ja, bij Feyenoord is het, uh, is het totaal anders dan bij Vitesse. Bij Vitesse is, uh, is het gewoon wat minder. En bij Feyenoord heb je elke dag druk. Je ziet het al uh, bijvoorbeeld aan de journalisten die er elke dag zijn. De supporters die er elke dag zijn bij de training. En uh, ja, zolang er iets gebeurt, dan, uh, dan hoor je drie, vier dagen erover. En kijk, wij, verloren, wij speelden gelijk tegen NEC. En dan, uh, ja, een dagje later uh, houdt het alweer op. Feyenoord verloofd aan Aden. wij dan hoor je bij van spreken drie, vier dagen erover. Dus dat geeft al aan wat het verschil is tussen Vitesse en Feyenoord. Maar dat heeft te maken met de geschiedenis van de club. En, uh, en uh, ja, dat zal er altijd blijven. Zij gaan ook vol voor de titel. Hebben dat ook uitgesproken. Achterband verlangt dat ook na zoveel jaren natuurlijk. Dat is ook hier totaal anders, hè? Ja, als je bovenin uh, meedraait... Dan, uh, dan komen er wel bepaalde verwachtingen bij. En, uh, ja, Feyenoord heeft het seizoen uitgesproken. We, we hebben er niet over gesproken. Ik begrijp wel dat de media. vindt dat wij over het algemeen goed voetbal laten zien. Dus dat wij het ook moeten uitspreken. Maar. Ja, we, we, we hebben een ploeg die pas vijf maanden bij elkaar is. En. Het is natuurlijk mooi wat we hebben laten zien. En. Uh, hebben we nog kunnen laten zien. We hebben heel veel potentie. Maar. Jullie trainer wil ook niet dat jullie erover praten eigenlijk. Hij heeft liever niet dat jullie kijken naar die ranglijst. Hij zegt dat leidt alleen maar af. Ja, daar heeft hij gelijk in. Hij zegt van. Uh, van, uh, van praten pak je geen punten. En. Uh, ja, daar heeft hij wel gelijk in. Ja. Je zei al speciaal. De Kuip, voor jou. Uh, je hebt natuurlijk een hele vervelende periode achter de rug. Ja, ja klopt, klopt. Uh, ik heb mijn contract niet verlengd bij Feyenoord. En, uh, ja, um, ja. Feyenoord uh, zei toen dat ik uh, daar niet meer als speler toe zou komen. En, ja, zo so be it. Het is gebeurd. Uh, voetbal is business, iedereen weet het. En, uh, Feyenoord uh, ja, hoopte waarschijnlijk nog, een, nog, een, nog wat geld te verdienen. En het is een goed recht, want ze hebben heel veel in mij geïnvesteerd. Niet alleen geld, maar ook uh, tijd en trainingsduren. Uiteindelijk heb ik gekozen voor iets anders. En, uh, dat is mijn, mijn eigen vrije keuze die ik mag maken. En, uh, ik heb een contract voor vijf jaar getekend. Ik heb het uitgediend. En, uh, ik, denk dat ik, ik vind dat ik niets verkeerds gedaan heb. Dus, uh... Is fijn dat jouw club? Ja, fijn dat het mij opgeleid dus het is. Het zal altijd wel mijn club blijven. Ze verliezen morgenavond voor het eigen publiek. Er staat veel druk op. ze af, denk ik, voor de titel. Ja, voorlopig wel, maar er zijn nog, daarna zijn er nog 13 wedstrijden. Wij moeten nog tegen Ajax, Feyenoord moet nog tegen Ajax, Twente moet nog tegen Ajax bijvoorbeeld. Dus, er kan nog zoveel gebeuren en wedstrijden als Heerenveen uit en dat soort wedstrijden zijn ook vaak lastige wedstrijden. Dus dan is er denk ik nog niks beslist. En dan heeft Feyenoord, Feyenoord dan alleen zorgen dat zij een punt, dat ze wedstrijden winnen. Het verwacht je ook dat Vitesse, eigenlijk willen jullie dat overal, maar ook in de Kuip het initiatief zou kunnen pakken? En dat Feyenoord dat ook zal moeten toelaten? Ik denk wel dat wij initiatief kunnen nemen in de wedstrijd. Maar dat, dat, dat dwing je zelf af. Je moet gewoon zelf afdwingen dat Feyenoord uh, inzakt. En uh, ja. Dat ze misschien uh, zelfs bang worden in, uh, in, hun, eigen, in hun eigen kuip. En dat moet je zelf afdwingen. En, uh, ja, we moeten, we moeten gewoon met lef spelen. En, want Feyenoord zal ook met heel veel lef en, en passie in strijd spelen. En als jij, als jij dan uh, ja, als een bang vogeltje op het veld staat, ja, dan, dan laat je je afdrukken. En uh, We hebben het laten zien in, in, in, in de arena. Het Philipsstadion hebben we het laten zien. Dus uh, waarom zouden we het niet in, in de Kuip kunnen laten zien? Ja, Jij zegt inzakken, maar ze mogen dat eigenlijk voor het eigen publiek ook weer niet te veel doen natuurlijk. Juist. juist. En, uh, dan zeg ik, ik, heb het, ik heb het al meegemaakt. Het publiek, het publiek kan heel snel gaan fluiten daar. En, uh, dat is natuurlijk nooit positief voor, voor de, voor, voor de spels van Feyenoord. Maar... Dus dat is jullie doel? Dat is wat wij willen bereiken, maar volgens mij laten die jongens zich ook niet afleiden. dus uh, Het zal een hele interessante wedstrijd worden. Ja, Feyenoord is ook goed in de omschakeling. Snel. Ja, ze zijn heel goed in de omschakeling met een spits die heel veel, ballen, heel veel doelpunten al gemaakt heeft. En, uh, wij, moeten leren, wij moeten gewoon daarmee dealen en uh, van onze eigen kwaliteit uitgaan. En Feyenoord zo ver mogelijk van de goal afhouden zoals Ajax het deed. Puntje? Vind je niks hè? Ik ga nooit voor een puntje, ik ga voor de winst. En, uh, maar soms moet je wel een punt koesteren. En uh, als, we zien dat, als, als wij uh, zien dat, we, dat er niets meer dan een punt te halen valt, dan zijn je het punt moeten koesteren. Kelvin Leerdam was dat van Vitesse, morgenavond dus, tegen zijn oude club. Het is dus een tegenslag voor Theo Jansen. Hij is uh, uh, bij de training van Jong-Vitesse opnieuw geblesseerd geraakt... aan zijn rechterknie. knie. Jansen werd uh, naar het ziekenhuis gebracht... waar een eerste diagnose nog geen duidelijkheid verschafte. Een uh, MRI-scan moet morgen nu uitsluitsel uh, gaan geven. Jansen scheurde op 6 oktober in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord... een kruisband uh, van zijn rechterknie. De revalidatie en het herstel verliepen zo voorspoedig... dat hij al uh, op weg leek naar zijn rentree. Morgen dus meer daarover. En dan een opmerkelijk tafereel vanavond in de Copa del Rey. Uh, het Spaanse bekertoernooi. Racing Santander moet thuis de return spelen tegen Real Sociedad. Eerste duel waarschijnlijk in een 3-0 winning van Sociedad. Dus Santander is niet kansloos. Maar Edwin Winkels in Spanje. Goedenavond. Goedenavond. Het omhoog. duel is gestaakt. Wat is er gebeurd? Uh, nou, er was de aftrap. Real Sociedad mocht aftrappen. En op dat moment uh, gingen alle spelers van Racing Santander gingen bij elkaar staan. Uh, handen over de schouders. Uh, Ondernamen helemaal geen actie. Real Sociedad wist wat er aan de hand was, dus ze gingen niet aanvallen, een beetje rondspelen. Na 40 seconden speelden ze de bal over de zijlijn. Er was overleg met de scheidsrechter, die vroeg aan spelers van Santander: gaan jullie nog voetballen? Die zeiden: nee, dat doen we niet. Dat hadden we al aangekondigd. En de wedstrijd uh, werd gestaakt. Hmm. Opmerkelijk zaten er veel mensen op de tribune. 7.000 mensen. Als je het op tv ziet is het vrij leeg. Dus er waren niet heel veel mensen gekomen. Dat komt ook omdat het echt hondenweer is in Santander. Golven van 10 meter daar aan de kust. Wind, regen, vreselijk. Maar dit zijn de mensen die de spelers kwamen steunen. Waarom ze dit gedaan hebben. Uh, al, al maanden, drie maanden hebben ze geen salaris ontvangen... Uh, ze hebben de hele week al aangekondigd. Ze hadden al in de kwartfinales of in de achtste finale, sorry tegen Almeria, uh, hielden ze een actie van een halve minuut niet spelen. Uh, daarna verder. En nu hadden ze aangekondigd van of uh, de raad van commissarissen, het hele bestuur van uh, Racing stopt, stapt op. Uh, met de voorzitter vooral. Uh, of uh, wij spelen niet. Nou, De raad van commissaris en bestuurvoorzitter... die niet verscheen trouwens vandaag. Die blijft gewoon thuis. Uh, die zijn niet opgestapt. En de spelers weigerden te, te voetballen. Mm. En hoe zijn de reacties? Laten we eerst met de fans beginnen. Die, uh, je zei al die waren gekomen om ze te steunen. Dus die begrijpen het wel, begrijp ik. Ja. Zei van dit bestuur moet weg. Het uh, is dus vreselijk wat er met de club gebeurd is. Uh, twee jaar geleden speelden ze nog in de première divisie. Nu zijn ze in de segunda B. Dat is zeg maar de derde divisie in Spanje. Vreselijk afgezakt. Waar de salarissen ook niet zo hoog zijn. Uh, er is geen geld. Uh, Santa is toch een traditionele voetbalstad. En de, de spelers of de, de, de, de supporters steunen de spelers enorm. Zelfs de tegenstander begreep het volledig. Die waren voortdurend geïnformeerd ook. Uh, Real Sociedad en, en, en zei van ja we moeten strijden voor uh, voor ons salaris. En het is ja, aan de ene kant vreemd natuurlijk dat spelers dat doen, niet voetballen... terwijl je in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona... <lacht> uh, maar dat ze dat weigeren, dat, dat, ja, dat, dat blijft nog heel vreemd. Ja. Um, en dan een reactie van de bond, want die zal niet blij zijn, denk ik. Nee, er staat een officiële straf voor. Uh, dat is dat de club één jaar wordt uitgesloten van het bekentoernooi... Uh, en de spelers ja, die moeten afwachten of, of de club hen wil straffen of de bond hen wil straffen. Uh, maar ja, daar maken ze zich absoluut geen zorgen om. Het gaat om de strijd om het geld. Uh, geld trouwens uh, waar een, een Nederlands bedrijf heel veel mee te maken heeft. Want? Het blijkt dat uh, het uh, de, de grootste deel van de aandelen van, van Racing Santander zijn sinds drie jaar in handen van WGA. Dat is gevestigd in een, ik heb net gekeken op de Kamer van Koophandel in een kelder aan de, de ruiterkade in Amsterdam. Dat bedrijf heeft de Western Gulf Authority. Of advisory. En die zijn de, de eigenaren nu op dit moment van, uh, van de club. Uh, die hadden een Indische voorzitter, Alice Yet. Die is vorige maand, of halverwege deze maand, ontslagen. En nu vandaag toevallig is een Turks-Nederlandse advocaat uit Amsterdam gearriveerd, meneer Onur Arslan. Om uh, te onderhandelen, te praten, uh, te zorgen dat dit bestuur opstapt. Dat er een nieuw bestuur komt. En dat uh, uh, hij, hij is een soort curator zeg maar. En ervoor uh, zorgen dat die spelers betaald krijgen. Maar ja. in principe is Racing Santander volledig in, uh, in Nederlandse handen. Ja. En moet dat bedrijf, dat WGA uit Amsterdam, moeten ervoor zorgen dat, dat deze crisis uh, voorbij gaat. Ja, wende maar aan uh, Edwin. Het zijn altijd de Nederlanders die de Spanjaarden moeten redden. Dus uh, ja, dat is maar weer. zo'n brievenbus ja. bij trouwens hoor. Maar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Waarvan je er heel veel hebt in, uh, in Amsterdam. Goed, nou duidelijk. Eén uh, uh, ding is zeker: Barcelona zit in de finale van de Copa del Rij. Tegen. Barcelona ja, won gisteren weer met 5-1 van Lewandowski, uit al met 4-1 gewonnen. De andere halve finale, dat is natuurlijk de knaller in Spanje... is tussen Real en Atletico Madrid. Ja, ik zei finale, bedoelde bedoel de halve finale. De halve ja. Ja, ja, ja. Goed, uh, uh, dank je vriendelijk Edwin Winkels... over dat opmerkelijke incident in Spanje in de Copa del Rey. Eind vorig jaar werd Chris Lane door de rugbybond vastgelegd... als bondscoach van de Sevens vrouwenploeg. De Australiër uh, volgt Garrett Gilbert op... die een, uh, het team de afgelopen drie jaar onder zijn hoede had. Uh, over ruim twee jaar bij de Spelen van Rio de Janeiro... Uh, maakt de Stoere sport zijn Olympisch debuut. En daar wil Nederland natuurlijk bij zijn. Dat is een behoorlijke klus uh, dus voor Lane... die al vanaf december met de oranje selectie aan het werk is. Vandaag werd hij gepresenteerd op een persconferentie die werd voorafgegaan door een training. Back up, Linda Frans, de captain van de Nederlandse Rugby Seven Vrouwen. Nieuwe coach, Chris Lane. Uh, hoe bevalt het? Ja, heel erg goed. We zijn. Uh in december in Portugal op trainingstage geweest met hem. En dat was al heel erg positief. En vanaf januari zijn we keihard samen met hem aan het trainen. En ja, eigenlijk gaat het heel erg goed. Het team zit heel erg goed in zijn veld. Er is heel veel vertrouwen. We hebben hele leuke trainingen. Dus hij heeft een heleboel nieuwe energie ook gebracht. Dus we zijn heel erg blij. Waren jullie het vertrouwen kwijtgeraakt? Nou, dat is wel heel erg zwart-wit. Maar zoals ik al eerder zei... we hebben vorig seizoen wel wat teleurstellingen te verwerken gehad... Uh, en um, ja, we waren wel toe aan, aan positief iets. Dus uh, ja, op, op deze manier is dat er wel gekomen. Chris Lane de nieuwe bondscoach van de Nederlandse rugbyvrouwen. Waarom gekozen voor de Nederlandse ploeg? Het was een heel appealing offer voor mij. I was ready for a change of lifestyle and, and uh, I've watched these girls perform on the series, on the World Series over the past couple of years. Uh, very impressed by the way they played the game. Uh, and I thought that I could bring something to the Netherlands Rugby Bond offer something that would help these girls achieve their goals. de Schutter, technisch directeur van de Rugby Bond. Chris Lane die was toe aan een, een nieuwe uitdaging, aan een verandering. Hij was onder de indruk van de Nederlandse vrouwen. Hij wilde ze helpen om hun doel te bereiken. Maar wat was voor de bond de reden om deze Australiër aan te nemen? Nou, Chris is een, uh, een coach die uit Australië komt. Die heeft een uitstekende topsportcultuur. Hij, heeft, uh, hij was bondscoach van Australië, wat een toonaangevend team is. Dus hij heeft veel ervaring met dames, veel ervaring met sevens. En uh, Daarbij is hij een uitstekende skillcoach. Dus hij is een coach die heel goed technieken kan aanleren. En uh, wij zijn met onze zijn we heel goed op weg om, om, om foutloos in de techniek te worden. Maar daar moet, nog, daar moet nog wat bij. Dus we zijn echt nog in ontwikkeling. En Chris kan dat uitstekend uitvoeren. Wat zijn we nu focussen met de bal? Quick, when uh... yeah. oh, yeah. rock. Rock. Number three, quick. Uh... Number three, Heren, we gaan over twee minuten starten. Dus als u plaats wil nemen. En waren jullie teleurgesteld in de ontwikkeling van het team? Uh, wij hebben op prestatiegebied niet het beste jaar gehad. Dat klopt. Uh, wij hebben uh, met Garrett hebben een uitstekende coach gehad die ons van amateur naar professioneel heeft geleid. En hij was de juiste man om die rol te vervullen. Wij denken uh, dat we nu een ander type coach nodig hadden. En uh, ja, we hebben echt gezocht naar een coach die uh, zowel in die ontwikkeling echt een bijdrage kan leveren... als die laatste 5% die ons terug in de top 8 brengt. Dat hij daar een bijdrage in kan leveren. Welkom uh, op deze mooie donderdagmiddag hier op het, uh, op het rugby sportpark hier in Amsterdam. Het begint een beetje een traditie te worden met een soort jaarlijkse kick-off wat ons betreft van het seizoen. Zie je resultaat op de trainingen? Ja, je ziet dus de, het resultaat doordat iedereen uh, die nieuwe energie heeft dat, dat we gewoon heel snel uh, stappen alweer hebben gemaakt uh, om, om beter te worden. Het is natuurlijk niet dat we het afgelopen half jaar niks hebben gedaan. We hebben ook heel erg uh, gewerkt, juist aan de basis um, zonder coach. Hè, dus gewoon heel erg op uh, ja, techniek, passing, techniek, uh, dat soort dingen. Uh, en dat heeft ook de, denk ik mede ervoor gezorgd dat we nu uh, zulke grote stappen kunnen maken. Hebben jullie als spelers ook aangegeven bij de bond van er moet iets veranderen? Nee, nee het was ook niet zo dat we niet tevreden waren over, over, over onze oude coach. Want daar waren we ook heel erg tevreden over. En dankzij hem zijn we gekomen waar we nu zijn. Um, maar uh, vanuit de bond hadden ze wel zoiets van er moet wel iets veranderen. En zij hebben voor deze manier gekozen. En ik denk wel dat het goed is dat we... Nu met deze nieuwe energie weer bij zijn begonnen. Dankjewel. Thanks. Thanks, ladies. Heeft NOC-NSF zich bemoeid met deze procedure? Wij hebben NOC-NSF gevraagd in de vorm van Francesco Wessels om het hele selectieproces te volgen en daar ook in te participeren. Jullie waren teleurgesteld over het afgelopen seizoen. NOC-NSF heeft hoge verwachtingen van dit team. Die zullen ook niet happy zijn geweest het afgelopen jaar. Nou, nos NSNSF heeft ons uh, juist een beetje behoed voor uh, te veel druk die we onszelf oplegden door te snel te willen presteren. Uh, zij hebben ons echt het advies gegeven, neem de tijd, neem rust, focus op ontwikkeling en verwacht nog niet te snel prestatie. Dus alhoewel zij ons programma nauwlettend volgen en ook kritische vragen stellen, zijn zij op dit moment uh, volwaardig partner die uh, dat proces heel goed begrijpen. Voel je ook minder druk nu? Ja, en, en meer vertrouwen. Een bijdrage van Floris van Hoorn. De laatste die u hoorde was uh, Krijn de Schutter... de technisch directeur van de rugbybond. Het is uh, tien over half elf. U luistert naar de NOS Langs de Lijn. Het sneeuwt in Oostenrijk. Ja, nou en? Dat nou is goed nieuws voor de skiliefhebber. Maar slecht nieuws voor de schaatsers op de Wijzenzee. De Nederlandse marathonschaatsers die zitten ongetwijfeld... tussen hoop en vrees daar. contact met uh, Herbert Dijkstra op de Wijzenzee. Goedenavond, Herbert. Goedenavond. Ja, um, de alternatieve Elfstedentocht die zou zaterdag worden gehouden. Dat is al verplaatst naar morgen in verband met de sneeuwval. Um, als je nu naar buiten kijkt, wat zie je dan? Sneeuwt het dan nog steeds zo hard? Nou, sterker nog, ik ben voor de gelegenheid even buiten gaan staan. Ik sta in de sneeuw en uh, uh, ik heb me laten vertellen... en dat, dat kan je ook gewoon zien aan, aan je auto die voor het hotel staat, er valt... Uh, ruim 9 centimeter per uur. Dat komt dus op het dak van je auto. En, en dat kun je op het dak van je auto. En dat kun je dus ook zien hoe snel dat groeit. Het is onwaarschijnlijk veel sneeuw wat er op dit moment naar beneden komt. En het wordt steeds erger, zeggen hier ook de Oostenrijkers. Dus hmm. zelfs voor Oostenrijkse begrippen valt er veel sneeuw. En dat wil dus wat zeggen. Komt de alternatieve Elfsteden toch in gevaar? Nou eerlijk gezegd um, denk ik van niet. Er is morgenochtend... Voor de start om 7 uur ochtends is er nog wel een vergadering om de situatie te bespreken. Er zijn al wat aanpassingen, bijvoorbeeld aan het parcours dat uh, 10 kilometer was, dat is verkort naar 4,3 kilometer. En dat heeft te maken met het feit dat er uh, vanaf nu de hele nacht door gewoon geveegd gaat worden door vier ploegen. Dat zijn vier kleine autootjes met, uh, met, een, met een grote vegen er vooraan. En die, die, die rijden de hele nacht door om die baan behoorlijk vrij te houden. Uh, en dat is echt nodig ook. Ik heb zelf heel even geschaatst om te kijken hoe erg het uh, inderdaad is op dit moment. En uh, ja, als het, als het een paar minuten sneeuwt, dan, dan zie je geen scheuren meer. En dat, dat is eigenlijk het ergste, want ja, daar ga je onderuit. En dat, en dat, dat is iets wat ook gaat gebeuren. Hm. Uh, maar ik denk wel dat het allemaal doorgaat. Uh, de, het ijs is dik genoeg, het is koud genoeg. Maar er ligt ontzettend veel sneeuw, dat klopt. Maar Herbert, dit soort omstandigheden... die horen toch ook een klein beetje bij een alternatieve toch? Het moet toch niet allemaal prachtig glad ijs zijn... en geen wind en, en, en plus één? Tuurlijk, dat is ook zo. En uh, uh, je hoort ze ook helemaal niet klagen. Uh, dus het is eigenlijk geen issue. Het zal alleen een andere wedstrijd worden. We hebben natuurlijk al twee wedstrijden gehad op de Waaijsezee... Uh, uh, twee wedstrijden met goede omstandigheden. Met prachtig ijs. Uh, uh, met uh, af en toe zelfs zon. Nou, morgen zal het totaal anders zijn. Dan is het gewoon sneeuw. Dan zijn er hele zware omstandigheden. En dan krijg je ook andere schaatsers. En dat is eigenlijk ook precies wat we willen. Ja. Uh, niks mis mee. En, en, en vorig jaar overigens was het ook het geval. Niet zo extreem als dit, dit jaar. Maar wel heel veel sneeuw tijdens de wedstrijd. En dan, ja. en dan, dan zie je gewoon echt andere schaatsers... Uh, uh, ...naar voren komen. Ja, Simon Schouten won, uh, won vorig jaar. We hebben nu net het open NK achter de rug. Hè? Ingmar Berga die, uh, die won uh, die wedstrijd. Ze hebben dus nu een dag minder om te rusten. Denk je dat we dat ook terug gaan zien in, uh, in de wedstrijd? Nee, dat heeft geen enkele invloed. Uh, uh, uh, eigenlijk zijn uh, marathonschapels gewend in tijden van natuureis... Uh, ...dat ze elke dag aan de bak moeten. Uh, als er geen wedstrijden zijn, dan wordt er getraind... Maar eigenlijk zijn er gewoon elke dag wedstrijden, want uh, uh, wij zenden weliswaar de Grand Prix wedstrijden uit namens de NOS. Uh, maar tussendoor hebben ze nog ploegachtervolgingen gehad, een zogenaamd criterium is er geweest. Dus ze weten niet beter, net als wielrenners, dat er elke dag gewoon, als er, als er natuurreis ligt, dat geldt ook voor natuurijs in Nederland, dat ze gewoon wedstrijden rijden. Dus dat heeft geen enkele invloed. Ja. Wie, wie is de favoriet voor jou? Nou, je noemde net zelfs Simon Schouten en die won vorig jaar onder die extreme omstandigheden. Hij heeft deze week ook al verschrikkelijk goed gereden, met name die eerste wedstrijd. Hij is echt in vorm, maar het is ook een man die onder extreme omstandigheden heel goed rijdt vaak. Dus ik, ik verwacht hem voorin opnieuw en toch ook weer Jouke Hogeveen. Ik heb hem eerder genoemd, uh, uh, die jongens in vorm en kan, kan dit ook als het heel zwaar is, als het... ...heel lang is, en dan ga er maar vanuit dat er toch 200 kilometer gereden gaat worden... ...ja, dan komen dat soort mannen bovendrijven, dus die verwacht ik voorin. Ja. En, en bij de vrouwen, uh, bijvoorbeeld Yvonne Spicht, dat is, dat is een meisje dat, dat dezelfde kwaliteiten heeft... Uh, iets, ...iets minder explosief, uh, technisch uh, uh, misschien niet heel geschikt voor, voor mooi glijijs... ...maar als het, uh, als het zwaar is, als de omstandigheden extreem zijn, dan, ja, dan komt zij uh, tot haar recht... Goed, uh, om uh, kort te gaan, morgen om zeven uur vergadering... dan wordt besloten of uh, de alternatieve toch de Wijzenzee wel of niet uh, doorgaat. En als die doorgaat, start zo rond achten... en dan uh, ja, de finish voor de meesten tussen drie en vier uur. Goede samenvatting? Ja, maar weet je, als die, die omstandigheden zo zijn zoals ze zijn... dan zou het wel eens een, een, een hele lange rit kunnen zijn. Ik verwacht overigens totaal niet na de vergadering... dat ze zeggen van, nou, hij gaat niet door. Hij gaat wel door. Maar het, ze zullen vermoedelijk zeggen als de uh, uh, omstandigheden zo extreem zijn... Uh, dat er sprake is van bijvoorbeeld heel veel valpartijen... of zoveel uitvallers dat er nog maar zeven schaatsers in koel zijn. Dat kan allemaal. Na uh, drie uur schaatsen dat ze zeggen van... nou, we doen nog twee rondjes en dan is het klaar. Dat, dat zou kunnen. Ja. Gebeurt niet gauw, maar uh, ik sta nog steeds buiten in de, in de sneeuw. En... Uh, dit zie je niet vaak, dat moet ik wel zeggen. Dit is wel extreem. Dus alle auto's die hier staan, moeten ook uitgespit worden morgen. Dus iedereen gaat gewoon lopend naar het ijs en dan, en dan zien we wel. Nou, wat een avontuur. Dankjewel, Herbert Dijkstra nou vanuit Oostenrijk. Graag gedaan. 1, 3, 2, 1. Dames en heren, de Olympische Dieringen, officiële adkruiden. Ja, u heeft het begrepen, denk ik. Dames en heren, hierbij verklaar ik het Olympisch dorp voor uh, geopend, officieel. Dit was uh, Sochi vandaag. Heel veel uh, sporters kwamen daar ook aan in het atletendorp... dat dus nu officieel geopend is. Gaat ze Johnny Davis bijvoorbeeld, samen met de rest van de Amerikaanse ploeg. En hij zegt goede herinneringen aan Rusland te hebben. Ik heb altijd liefgehad voor Rusland. Um, ik werd eerste wereldkampioen in Rusland, in Moskou in 2005, en ik werd wereldsprintkampioen, in 2009, ik ja, yeah, 2009, ja, of 8, ik vergeet. Maar ze waren allebei in Rusland, dus so, hey, Rusland, ik heb geen no problemen met Rusland is een geweldige plek. Ja, weinigen zijn zo enthousiast over Rusland als Davis, twee keer wereldkampioen geworden in Rusland, en zegt dus totaal geen problemen met het land te hebben. Hij zegt letterlijk: het is een geweldige plek. Waarvan acte. Het is nog maar de vraag of Europees kampioen Meerkamp Elko Sint-Nicolaas over twee weken kan meedoen aan de NK, de Nederlandse kampioenschap in Apeldoorn. Sint-Nicolaas is afgelopen weekende geopereerd aan zijn linkerbil. En dat zal toch eerst moeten helen. Elko, goedenavond. Goedenavond. Kun je meedoen aan de NK in Apeldoorn? Uh, nou, ik moet zeggen, zoals ik vandaag voel, heb ik uh, goede vertrouwen in dat het wel gaat lukken. Uh, maar goed, dat is natuurlijk even afwachten. Uh, hoe de, nou ja goed, ik ben geopereerd uh, op maandag aan een, aan een abscesje. En uh, ja, die wond die moet uh, nog even open blijven en moet langzaam herstellen. En uh, ja, dan is natuurlijk de vraag, uh, wanneer is die uh, dichtgegroeid en wanneer uh, kan ik weer vol belasten? En dat is uh, eventjes afwachten. Nou, dat heb je vast wel gevraagd aan de dokter. Ik heb het zeker, zeker gevraagd, maar kijk, het... het, het, het, het, het het verschilt een beetje per persoon. En normaal gesproken met een dag of zes moet dat uh, dichtgroeien. En ik heb nu het idee dat ik eigenlijk al wel een beetje kan gaan trainen. Maar goed, ik mag natuurlijk niet, uh, die wond moet niet uh, verder uh, infecties oplopen. Dus uh, kijk, als er complicaties optreden, dan, dan is het gewoon, uh, duurt het te lang. Als alles gewoon uh, naar wens verloopt, uh, als alles optimaal verloopt... ...denk ik dat het op tijd uh, klaar moet zijn. Maar dan is natuurlijk nog steeds de vraag... Uh, ...in wat voor uh, vorm is het lichaam? Uh, en uh, ja, hoe groot is de klap die ik... Uh, die je mij hebt opgelopen. Ja. Um, uh, Zo'n abscess, Hoe snel komt dat op? Uh, nou ja, in het begin heb je er weinig last van als, als het uh, groter en groter wordt. Uh, dat is in, binnen, binnen drie dagen Dan ik wel een beetje geëscaleerd. Dat ik dacht op vrijdag van nou ik kan morgen of zaterdag wel eens dus nog een wedstrijdje doen. Zaterdag ook dacht ik, dat gaat niet. En zaterdagavond dacht ik, hoe heb ik een hemelsnaam kunnen bedenken dat ik een wedstrijd wilde doen. Dus <laughs> dat, uh, dat gaat dan op dat moment wel erg snel. En zondag kon ik niet wachten om uh, maandag met de dokter verder te overleggen... en uh, ja, hopelijk zo snel mogelijk in te grijpen. En dat ja. is uh, maandag gelijk gebeurd, dus het is uh, goed verlopen. Ja, veel pijn begrijp ik hieruit. Ja, ja dat was uh, wel eventjes heel erg lastig. Uh, dan... Uh... Op dat moment uh, is alles even relatief. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Uh, uh, maar goed, uh, daar hangt er natuurlijk heel veel van af. Uh, je bent, uh, uh, met je uh, zit midden in je indoorseizoen. Uh, je zei het al van, ik moet even kijken hoe die antibiotica en hoe dit alles een weerslag heeft op mijn uh, conditie. Mm -hmm, ja. Heb je het ooit eerder meegemaakt? Kan je er een inschatting van maken? Uh, nee, ja, ik ben twee keer eerder uh, geopereerd, in ieder geval onder narcose geweest. Waar ik, ja, voor mijn gevoel niet heel veel uh, last van heb gehad. Uh, daar herstelde ik redelijk vlot van. Uh, ja, nu natuurlijk ook die antibioticum er, erbij op. Uh, en, en de vraag is meer van hoe lang kan ik, moet ik nu even stilzitten? Of stilzitten, dat is ook weer uh, relatief. Want uh, ik uh, zit natuurlijk niet helemaal stil. Maar hoe lang kan ik niet echt uh, op de baan en, uh, de echte we specifieke wedstrijdvoorbereiding doen? Want de laatste weken naar een wedstrijd toe zijn natuurlijk wat specifieker. En uh, ja, nu is het voornamelijk rust nemen. Wat op zich niet vervelend is, maar... Uh, ja goed, uh, toch uh, kriebelt het door mij om toch eigenlijk nog wat te doen nu op dit moment. Ja, ik bedoel stilzitten, dat lijkt me voor een atleet helemaal niks. Je zegt al van ik zit ook niet helemaal stil, wat doe je dan? Nou, ik, ik heb kleine oefeningen al een tijd op gehad voor mijn schouder. En uh, ik, ik ben gisteren gaan testen of ik die kan doen en uh, eigenlijk gaat dat prima. Dus uh, ja goed, dan kan ik in ieder geval uh, nog iets doen wat, uh, wat uh, een beetje helpt. En dat zijn gewoon eigenlijk meer preventieve oefeningen die ik, die ik toch moet doen. En ja, goed, het is, ik kan nu even niet te veel benen belasten of zo zwaar, dat mag niet. Maar ja, die kleine oefeningen voor, voor het bovenlijf, die, die kan ik nu wel doen. En uh, ja, goed, nu, nu eigenlijk sinds vandaag voelt het een stuk beter. En dan heb ik ook veel meer zin om wat aan te pakken. Want de eerste dagen, ja, dan uh, lig je gewoon met een hoop pijn en... Uh, ...van de operatie. En uh, nu gaat het gewoon eigenlijk weer een stuk beter. Ja, nou, dat is mooi, want uh, je moet goed luisteren naar je lichaam natuurlijk. Jij kent je lichaam als uh, geen ander. En dat is dan goed signaal in ieder geval dat het de goede kant op gaat. Ja. Uh, mocht je nou dat NK-Meerkamp 15, 16 februari niet halen... ...dan mm -hmm. heb je altijd nog uh, de NK-individuele uh, nummers, ook in Apeldoorn. Ja. Hè? ja, klopt. Die is een week later. Ja, en Zijn die twee onafhankelijk van elkaar van belang uh, voor plaatsing voor het WK? Uh, ja, en NK individuele onderdelen daar zou ik me niks uh, kunnen plaatsen. Ja, tenzij ik niet zou moeten springen voor Polstok bijvoorbeeld. Uh, dat ik op een los onderdeel zou gaan, maar dat is uh, helemaal uh, niet, uh, niet aan de orde. Uh, dus eigenlijk ik zou me moeten plaatsen met een, uh, met een meerkampscore... dit indoorseizoen bij de top 3 op de wereldranglijst. Dus uh, als ik in dan sta over twee weken... moet ik ook nog eens uh, in hele goede vorm daar staan. Um, en anders is de enige mogelijkheid die er nog is, een soort van laatste escape, is uh, hoop op een wildcard. Want uh, de IAAF, de, de Internationale Atletiek Federatie, die heeft nog een wildcard te vergeven. Uh, maar niemand weet uh, wat daar de regels of de criteria voor zijn. En misschien, ja, ja dat is helemaal de vraag wie die gaat krijgen. Ja. Nou, moeten we nog even afwachten dan. Ja. Uh, dat WK is in Polen 7 tot en met uh, 9 maart. Dus je hebt nog wel even... Het zou toch raar zijn dat je als Europees kampioen indoor... niet aan de WK mee mag doen, toch? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik heb vorig jaar uh, de beste twee scores gehad op de wereldranglijst. En inderdaad Europees kampioen indoor geworden. Dus ja, als je daarnaar kijkt, zou je zeggen... het is logisch. Maar misschien hebben ze nog wel een andere benadering ervoor. En uh, wat ik zeg, ik weet niet wat de, wat de criteria daarvoor zijn. Uh, maar wat ik denk, er zijn in totaal acht op de meerkamp. Dat is al bijzonder weinig. Uh, dat is onderdeel denk ik met de minste deelnemers. Uh, zeven daarvan worden toegewezen op basis van... Uh, nou, vier op basis van het oude seizoen van afgelopen jaar. En drie op basis van uh, dit indoor seizoen. En ik denk dat ze die eerst vergeven en dan kijken van... Die missen we nog, bij wijze van spreken. Wie, wie, wie zou daar moeten zijn? Ja goed, ik kan er alleen natuurlijk op hopen. Maar waar uh, ik eigenlijk op hoop is gewoon dat ik uh, over twee weken sta in Apeldoorn. En dat ik gewoon kan laten zien uh, dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Uh, die antibiotica en die narcose. En dat ik gewoon in goede vorm ben. Maar ja. Ja, wat ik zeg, ik heb nog, ge ik heb nog geen wedstrijd gedaan. Uh, niks waar waarvan ik weet van, uh, hoe het ervoor staat. Dus het is helemaal uh, afwachten nu. Ja, goed. Nou, uh, laten we hopen dat je het NK Meerkamp uh, van 15 en 16 februari uh, gaat, uh, gaat halen. Dankjewel en sterkte met het herstel. Graag gedaan, dankjewel. je wel. en Nicolaas was dat. We gaan naar uh, de wk veldrijden. Sven Nijs. Met name twee keer wereldkampioen, laatste keer in Amerika. Vorig jaar, komende zondag is je te zien, in Hogerheide bij het WK. Met hem dus, die uh, zijn titel gaat uh, verdedigen, 38 jaar, een senior. Hoe krijgt hij het toch voor elkaar om al die jaren zo'n hoog niveau te hebben? Maar ik ben een beetje verslaafd ben, denk ik, aan, aan topsport en... en um... Dat ik graag mezelf tot het uiterste probeer te pushen. En, en, en daar komen dan uiteraard resultaten van. En ik weet gewoon als ik het maximum uit mezelf al... dat ik elke generatie al verslagen heb. Dus dat gaat niet zomaar veranderen als ik plots niet zelf veel verminder. En daarom is die ambitie er nog. En uiteraard, het is een sport bij ons in Vlaanderen... die, die echt heel, heel hoog staat aangeschreven. De sport evolueert ook iedere keer... Uh, groter en groter, veel meer uh, bedrijven die geïnteresseerd zijn... Uh, het publiek dat uh, enthousiast is. En ja, dan besef ik maar al te goed... dat ik dat zo lang mogelijk moet proberen te koesteren. Uh, eigenlijk is het de mooiste periode uit mijn carrière. Ik zou nooit meer terug willen, want... er is een periode geweest dat tweede dan moest ik het gaan uitleggen aan het publiek en de pers. Uh, maar nu is dat eigenlijk een logische situatie en dat zorgt voor heel veel gemoedsrust. Eigenlijk toch wel sinds het wereldkampioenschap in Louisville vorig jaar. Uh, die tweede wereldtitel, die bevestiging van die eerste, uh, de dominantie die ik vorig jaar ook aan boord heb gelegd. Uh, je hoort ook, hij uh, wordt 37. Uh, en nu dit jaar is dat eigenlijk gewoon uh, ja, opnieuw in die wereldtrui en, en een heel mooi jaar gehad. En, ja, ik sta gewoon zonder nervositeit aan de start. en Ik wil van iedere cross gewoon uh, iets heel speciaals maken. En, uh, ja, ik heb ook wel een lichaam dat uh, een beetje koude en, en uh, slechte weersomstandigheden kan verdragen. Ik word niet zo vaak ziek. Ik denk dat ik uh, in uh, ijzige en snelle omstandigheden mijn techniek ook wel kan uitspelen. En dat ik uh, ook in die omstandigheden de wedstrijd kan winnen. Ik was vorig jaar vierde in hoge rijden in extreme ijs- en sneeuwomstandigheden... Waar ik totaal geen risico heb genomen om uh, het WK dat ik toen voor aan het voorbereiden was in Louisville in gevaar wou brengen. Um, dus daar zat zelfs meer in. En uh, vandaar dat ik daar ook geen schrik van heb. Sport heeft mij een, een, een slimmer mens gemaakt. Ik, ik ben iemand die van, van nature uit misschien een beetje timide was. Die, die, die niet graag in de belangstelling stond. Die ook uh, zeker niet uh, iemand was die het goed kon uitleggen voor een camera. Voor, voor een groot publiek. Uh, ik heb de wereld uh, leren ontdekken. Ik heb uh, met winst en verlies leren omgaan. Uh, met druk om te presteren. Uh, ik, ben een, ja, ik ben een voldaan mens. En ik heb uh, ook voor na mijn carrière heel veel dingen geleerd. Om, uh, ja, om, om, om het toch te maken in het leven. En dat is allemaal dankzij de sport. De grootste les. Uh, dat het eigenlijk allemaal van jezelf moet komen. En dat je ongelooflijk hard moet werken om iets te bereiken. Dat is in de bedrijfswereld zo, dat is uh, in de sport zo. Je moet gewoon uitgaan van eigen kracht, niet te veel met anderen bezig zijn. Uh, u niet laten van de wijs brengen door uh, hoe concurrenten met u omgaan. Je moet gewoon in jezelf geloven. En als je, uh, iedere mens is, is geboren met een bepaald talent. En als je dat talent gevonden hebt en je gelooft in jezelf en je werkt er keihard voor, een jaar aan een stuk, dan komen de resultaten in wat je ook wil bereiken. Ik denk dat ik er 365 dagen per jaar mee bezig ben. Ook in mijn vakantie, dat nooit die knop omgaat dat ik geen atleet ben. Dat mijn gewicht onder controle blijft, dat ik ook in vakantie aan sport wil doen. Ik denk dat dat de drijfveer is en dat dat de grote sterkte is van waarom ik het zo lang volhoud. Tot maart 2016, dus ik heb mijn contract nu nog verlengd. Ik ben enorm blij dat ik het heb gedaan, want als je ziet, normaal zou ik nu in maart gestopt zijn... Ik haal nu een nieuwe Belgische titel. Ik ben weer favoriet op het WK. Ik heb een heel dominant crossseizoen gehad. Zelfs al word ik geen wereldkampioen. Uh, ja, ik heb weer enorm veel uh, ambitie om volgend jaar uh, mooie dingen te laten zien. En ik ga dat proberen zo te houden tot maart 2016 en dan stop ik ermee. De monoloog van veldrijder Sven Nijs. Tot zover we Langs de Lijn. Straks het oog met Lucella Carasso. Goedenavond.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 Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook, www.secondlove.nl. Dit is Radio 1.